Krijg je van Marcel van Beest? Goedemiddag, definitief is de doodsoorzaak bekend... van de vermiste Milan van 16 uit de Oekraïne. Hij is slachtoffer geworden van een ongeluk, blijkt het onderzoek. Politie sloot eerder al een misdrijf uit. De jongen raakte donderdag zoek... en werd gisteren in het water gevonden in Beverwijk. De afgelopen dagen hielpen honderden mensen mee... bij een zoektocht naar de jongen. Weesp lijkt aan een ramp te zijn ontsnapt. Gisteravond werden daar tiental huizen ontruimd... toen er in een pand vuurwerk werd gevonden. Nu blijkt hoeveel, ruim 1100 kilo. En dat is levensgevaarlijk, zegt de politie. De bewoner is opgepakt en zit nog altijd vast. Zijn vriendin is er nog van ondersteboven, vertelde zijn hart van Nederland. En ik moest mijn huis verlaten. Mijn vriend werd gearresteerd En uh, ja, alles werd in beslag genomen. Maar Ik heb er ook geen ballen van. Dus uh, huis uh, en hij wou nog een keer knallen, zeg maar. Ja, omdat het laatste jaar al is. Maar dat heeft dus even iets anders uitgepakt. Het vuurwerk is uit het huis gehaald. In de jaarwisseling wilde vieren in Londen, gaat daar met de trein niet komen. De Eurostar rijdt niet tussen het Europese vasteland en de Britse hoofdstad. Problemen zijn er met de bovenleiding in de kanaaltunnel. Eurostar roept reizigers op hun reis uit te stellen naar een andere datum. En Max Verstappen, die is opnieuw uitgeroepen tot beste coureur van het seizoen. Zijn teambaas in de Formule 1 waren daarvan al van overtuigd en nu ook zijn collega's. Best een beetje sneuvel wereldkampioen Lando Norris, want die eindigt in de lijst op de tweede plek. George. Russell, that's dead. Kijken we naar het weer van Weerplaza. Vrij zonnig, laat kans op een bui, maximaal 6 graden. dag, soms een bui en ietsje zachter. Dankjewel Marcel, verkeer van Flitsmeister. Met de files langer dan 25 minuten inmiddels. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindelver tussen Leendir Heide en Waterdorp... kom je in een half uur, komt er een ongeluk. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. Daar is je vertraging 25 minuten. Controles dan, dat is eentje. Gemeld op de A1 amersfoort ems opletten bij 35,0. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-Music. Bas van Nimwegen. Ja, en hou die deurbel in de gaten. Als je hem hoort, dan stuur deurbel deze kant op via de Q-Music app. Dit is Two Brothers on the Fourth Floor. Q-Music. Q-Music. q, -music. q, -music, q sounds Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, hoor je bij Q. En uh, daarvoor zijn er volgens mij nog nooit zoveel mensen druk geweest met één deurbel. Dit is fout en nieuw. Je moet je deze dagen in de gaten houden, natuurlijk. De deurbel van de staatsloterij. Maak je kans op de straat, oude jaarsloten. Eens kijken wie er, uh, nou ja, deurbel geappt heeft. Goedemiddag met Bas. Ja, goedemiddag. Met wie spreek ik? Met Erika. Hey, Erika. Oh, hallo. <laughs> Hey, ben je druk kerstvakantie aan het, uh, aan het vieren of uh, hoe zit je erbij? Nou, ik heb inderdaad kerstvakantie en ik ben vandaag wat taart aan het maken... want ik ben morgen jarig. Ach, wat leuk. Gefeliciteerd ja, alvast. Dankjewel, dankjewel. Hey, en uh, ga je dat ook groot vieren? Want ik kan me voorstellen, ja, mensen hebben natuurlijk zelf ook uh, oudejaarsplannen en zo. Hoe gaat dat? Ja, nou ja, dat is altijd afwachten. Weet je, iedereen is welkom. Ik ben wel thuis. En uh, mensen weten dat ik jarig ben. Dus ik zie het elk jaar wel. Dat goed. Hoe, uh, hoe zou het zijn als je gewoon even 30 miljoen wint op je verjaardag, hè? Nou, dat zou toch wel fantastisch zijn. Uh, Erika, jij wint een straat oudejaarsloten van een staatsloteraar. Ja, geweldig. Super, dank je wel. Fantastisch. Komt. Allemaal voor de oudejaarsstrekking van 31 december... met een dus kans op yes. die 30 miljoen euro, hè? Ja, dat zou wel fantastisch zijn. Heb je al een idee wat je ermee zou doen met dat geld? Nou, daar moet ik eigenlijk ook nog wel over nadenken. Maar uh, ik woon nu in een huurwoning. En het zou toch heel leuk zijn als ik dan een eigen woning zou kunnen kopen. Nou, en ik goed. denk dat dat er dan wel in zit. Ik ga voor je mee uh, duimen. Ik wens je alvast een hele fijne jaarwisseling. En natuurlijk een, uh, een fijne verjaardagmorgen. Nou, jij ook een hele fijne jaarwisseling en een fijne uitzending. Dankjewel. Doeg. Doei, doei. Door met Fout en Nieuw met Inner Circle nu watching you a la la la la long a la la la la long long long come on a la la la la long a la la la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 het leek alsof mijn leven daar begon.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 De mijne. Hij is man blond trouwens, hè, Nick? Je weet wel wat hij morgenavond om 12 uur roept. Gelukkig nieuw haar. Ja, je hoort het, het is fout en nieuw bij Q. We knallen fout het jaar uit met nu een postbode en klompenmaker. Ja, Marcel Kapteijn, de zanger van Ten Sharp. Dit blijft een mooi verhaal. Uh, sinds hij een stapje terug heeft gedaan in de muziek is hij uh, in de Zaanse Schans als klompenmaker gaan werken. En daar legde hij dan nou ja, allerlei buitenlandse toeristen steeds uit hoe je, hoe je een klomp maakt. En inmiddels uh, werkt hij dus ook als postbode. Is toch mooi? Bijna niemand die dan doorheeft dat uh, hij de man is achter deze wereld. In. Die die in uh, 1991 scoorde met zijn bandje Ten Sharp. Dit is You bij Q-Music. It's alright with me As long as you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 was always insecure Oh Just until I found you. Words Often don't come easy I never love You're the inside of me You'll know my baby And you I'm always patient Dragging out What I try was always on. Met fout en nieuw bij Q-Music. Met 10 sharp, you're the you. Ja, mocht je nu in de auto zitten, dan uh, weet degene die uh, nou, aan de andere kant... Uh, de andere auto naast je rijdt. Zometeen sowieso dat je Q-Music luistert als je meezingt met dit liedje. K3 komt eraan, ja, lele. En ook Genesis hoor je zo. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. Ook jammer.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 Ga naar teamnlhuis.com en koop jouw tickets. Staatsloterij Team NL Huis, Thuis voor Oranje. Dit jaar nog wel. Vuurwerk.nl. Vuurwerk.nl Koop nu jouw tickets op teamnlhuis.com Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. Toch weer limbo-dansen op de kerstbouw. Jouw goede voornemen meteen elke dag powerliften. O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 Dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom eten soep? Goedemiddag, hier is ik weer van Weerplaza. Het is nu nog zonnig. later vandaag wel kans op regen. Het is max 6 graden. Oudjaarsdag, dan bewolkt, regenachtig en ook een graad of 6. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 20 minuten. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven kom je in 9 kilometer. 25 minuten is je vertraging. Eén controle die is gespot op de A12 Utrecht-Gouda. Opletten daarbij 37,5. Q-music. Bas van 9. Met k zo. Oh ja, Lene. En eerst Ingrid. Q-sounds parallel with you. En je t'écrivet. Tot voor de kenners onder ons. Hoeveel concerten hebben ze in maart afgelopen jaar aangekondigd? geef je heel even bedenktijd natuurlijk. 45. Ja, inderdaad. 45 concerten. 14 daarvan hebben ze er al gedaan in Antwerpen. En er gaan er nog komen in Rotterdam natuurlijk ook in Ahoy en ook nog een keer in Antwerpen. Je kan het maar weten voor de pubquiz bijvoorbeeld... of de eindejaarsquiz die nog op de planning staat de komende dagen. Ik had gisteren een muziekquiz met vrienden. Het uh, was gezellig, ja. En uh, qua score hebben we het ook best wel netjes gedaan. Toch op het podium geëindigd, dat is netjes, hè? Ja, ons team was derde van de drie. Daar zeg ik er niet bij. Um, ondertussen leuke appjes die binnenkomen in de Q-app. Ja, leuk om te lezen hoe je naar Fout en Nieuw luistert. Linda stuurt laatste dagjes studeren. Heerlijk met Q op de achtergrond. Doring 7, heerlijk hier. Oliebollenbakker, lekker met Q-musica. Met Fout en Nieuw. Met nu Genesis en I Can Dance. Hot sun. Mm -hmm. This. No. en die stuurt heerlijk aan het werk als postbezorger bij PostNL. Lekker met de muziek, hard door de speakers van Fout en Nieuw. Ja, je de Banana, Shaggy en Conquerra bij Key Music. Ja, Romy, jij luistert eigenlijk op de perfecte plek naar Fout en Nieuw, hè? Ja, ik sta in mijn nieuwe huis. Het is heel gal. Uh, ja, echo hier. Oftewel, de beste plek om alles lekker mee te blaren daar. Dat sowieso. Je bent aan het klussen in je nieuwe huis. Ik ben het klussen inderdaad, ja. Ik ben uh, de bijkeuken aan het Zo, nog even last minute in uh, 2025. Ja, nou, uh, zo, zo kwam het toevallig uit, want we kregen net voor de kerstvakantie sleutel. Ja, dan moet je de kerstvakantie gaan klussen. Je dus, uh, klinkt ook alsof je er helemaal geen zin meer in hebt, Romy. Nou, ik ben wel ja. klaar ermee. Ja, klaar mee. Ja, klaar ja. met de bijkeuken, maar ook uh, inmiddels klaar met deze dag, ja. Over kleurtje zit erop? Terracotta-achtig. Oh ja, als een beetje ja. warm rood. Ja. Ja. Ja, en jij mist eigenlijk één ding. Een beetje meezingen tijdens, het zo. Ja? Ja. En dat kan wel met een uh, liedje van Abba, zie ik. Ja, eigenlijk wel. Abba is altijd goed. Je kunt altijd wel mee meezingen. Nou, ik zou zeggen, rol die roller nog even een keer goed door de verf. <lacht> niet dan tegen dan het, het, het plafond, hè? Dan? Nee. <lacht> nee, zeker niet, Nee. If you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 Na drie uur het laatste nieuws, zo meteen met Marcel. Ja, van het slechte nieuws over de trein, nu weer goed nieuws over de trein. Kijk, dat is uh, goed nieuws. En uh, lege flessen en wat pinda's uh, liggen op de grond. De jukebox die plots uh, zweeg, dan zeg jij. André Hazes, het laatste rondje, komt eraan. En ook deze. Van Dario G, Carnaval de Paris, hoor je zo.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 Al 151,25 euro per maand verzekerd met Menses basis voordelig. Stap over voor 1 januari. Nu bij de goedkoopste supermarkt